Maar er moet uit zo'n man toch meer te halen zijn, dacht ik zo. Denk je? Ja, als je nu dan denkt aan de loopbaan van die man. Begon als bakkerzoontje in een klein dorp. Die na school tijd broodjes uitventen. En geëindigd als topfunctionaris bij een meelfabriek. Nou, ik heb daar wel respect voor. Het ging mij natuurlijk alleen om de bakkerij.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 Ik zal het vragen. Ik heb hier wat declaraties. Wat kan ik die neerleggen? Geef maar. Ik heb nog iets. De drukproeven van de nieuwjaarskaart. Wat vind je ervan? Ik vind het best. Nou, je moet dat nou zo.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 Dat is een beetje wel. de meeste mensen weet ik ook wel waar ze zitten. Hé, hey, wat eigenaardig. Ja, dat vind ik nou eigenaardig. Groet je elkaar dan ook? Nee, goed elkaar niet. Toen ik pas in de Bijlmer kwam wonen, toen dacht ik nog dat als ze hoorden. Dus de eerste dag groet ik in de liefde mijn buurman. En wat zegt hij? Dat krijgen we toch niet elke ochtend, hoop ik? Oh ja. <lacht> ook de mensen niet die elke ochtend in dezelfde café zitten? Nee, hoor. Dat is gek.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 Kun jij hem dan niet eens vragen? Want zo langzamerhand mogen we dat toch wel eens weten. Ik weet het wel, vragen. Je krijgt er alleen geen antwoord op. Ja.